Goedemorgen. Welkom terug bij een nieuwe Risa hier op je zaterdagochtend. Misschien kom je net uit je werk en... Uh ga je langzaam richting je bedje, denk je... nou, ik ga nog eventjes naar Risa luisteren, snel voordat ik in slaap val. Of misschien sta je net op, heb je wel een ochtenddienst... en denk je, nou, uh, wakker worden met een beetje lekkere, lekkere muziek... nou, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb weer heerlijke muziek voor je klaarstaan. Maar ook de mensen die het maken, ja zeker. Twee producers heb ik in de studio die ooit voor de grap... je hoorde het goed, voor de grap muziek begonnen te maken... en daar nu heel veel geld mee verdienen en de hele wereld over reizen. Maar dat, voor straks. Voor nu, genoeg gepraat, tijd voor een plaat. Right now okay. <laughs> Moet je, je toch voorstellen dat. Uh, die gitarist die is ooit die, gewoon die ruimte binnengelopen. Die zei: Ik heb hier even een riffje voor je. Je verluisteren. Nou toen is iedereen van: Nou, dat wordt het niet. Welkom iedereen. Goed dat je you. Nou oh ja, dankjewel. Hartstikke gezellig. Leuk dat je erbij bent. We Seattle, Washington. Hart. We gaan zeker een goede tijd tegemoet hier zo bij Riza. Want het, uh, ja, nou ja, het wordt, wordt altijd gezellig, dat weet je, bij mij. En uh, zeker ook omdat ik producers te gast heb... die uh, ooit voor de grap zijn begonnen. Je hoort het goed, ze zijn voor de grap begonnen met muziek maken. Want dat is toch wel heel erg uh, goed uitgepakt uh, voor ze. Hein Harmers en Vincent Royers. goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Jullie uh, groepsnaam of DJ-naam of collectiefnaam, Droedoe. Yes. Want? Ja... Dat, dat, zei is, net dat, is dat deel uh, van de grap? Het is deel van de grap, absoluut. Ja? Ja. Oké, okay, uh, maar dat, dat moet ergens vandaan komen. Droeloe, dat, uh, dat, dat heb je niet zelf bedacht, die naam. Nee. Hoe, hoe, hoe, wat is dat? Ja. Ja. Dat weten ja. jullie zelf niet meer. Je werd knetterdronken toen het begon allemaal, begrijp ik al. Af en toe. <laughs> af en toe, af en toe. Nee, we hadden een moeilijke keuze op ja. een gegeven moment tussen Droeloo of Ranja Rangers. Ja. En toen dachten we, nou, we gaan toch maar voor Droeloo. Ja, dat is internationaal ook wel makkelijker uit te spreken. Ja. Want als je in Amerika met Ranja Rangers. Ja, Ranja ja, Rangers. De Rangers Hoorst. kennen ze natuurlijk wel. Ranja Ranger Rangers. Je zal nou, je verbazen over hoe moeilijk Droeloo uitgesproken wordt. Ja, hoe wordt het uitgesproken? Zoveel verschillende manieren. Drolo, Dreyer Leo, Droid. Dat hey. we ze allemaal voorbij hoor. Ja, doe jullie ook natuurlijk een beetje jezelf aan. Hè? Laten we eerlijk ja, zijn. Zeker. Welkom uh, bij Risa. Ik heb uh, twee regels. De eerste is dat we hier werken met toverwoorden. En toverwoorden, dat zijn woorden waarvan de redactie van tevoren denkt... Nou, als je met Roeloo praat, dan kan het zomaar zijn dat die woorden vallen. Mocht dat gebeuren, dan hoor jij... Toverwoorden. Uh... Oh, ja, hoor je toverwoord. Hey. En als dat gebeurt, dan uh, staat er een bakje straks voor je met dobbelstenen. Moet je even maar gooien. Dan kan je iets uit de digitale kluis halen. Oh. Dat simpele. Het andere is dat ik hier regisseurs en uh, ja, eigenlijk mensen in de opleiding heb van de Bienen en Fara Academy. En één uh, daarvan die heeft iets voor jullie meegenomen. Nou. Joh. Echt? Ja. Gaan we. well. Een voorwerp. Oké. Okay. Wat is dit dan? Ik een vriendenboekje. Een vriendenboekje. Is een vriendenboekje. Yo. Zo, dat is vet. Hebben jullie nog echte vrienden in het digitale tijdperk? Nee. Nee? <lacht> <lacht> nee uh, ja, jawel. Ik weet niet, ik denk, uh, ik denk in het digitale tijdperk, de vrienden die je nog over hebt, zijn echte vrienden misschien. Dat is ook wel weer zo, hè? Dat, dat zijn nou wel echt de echte vrienden, want anders, ja. anders had je ze niet in het echt gezien meer. Ja, daarom. Ja. Dus uh, nee, zeker. Ik heb, uh, we hebben zeker nog wel uh, echte vrienden op het samen. Zijn jullie vrienden? Ja. Ja. Ja. Je ja. ziet elkaar wel elke nee. dag. Ik bedoel, we wonen ook samen. Zijn niet altijd vrienden. Nee. Nee. Natuurlijk nee. niet. Zijn Want jullie ook kan... wel eens elkaars ergste vijanden? Nou, er, ergste vijanden is nog niet echt uh, gebeurd, maar. Um... Ja, er zijn wel momenten geweest dat we elkaar even gewoon een dag of twee niet uh, moeten spreken of zo. Want dan, uh... dan is het even uh, homeless en dan kan het even niet zoals, uh, zoals het normaal gaat. Ja. ja. dat kan. Telefoon. Hey, dat komt goed uit. Aan de lijn heb ik. En dan moet ik even goed uitspreken. Odilia uh, Latalje. Zij is universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg inderdaad lakuien, La dus het is inderdaad een, ook een lastige naam. Ja, hey, uh, we, hebben het, we hebben het even over uh, uh, vrienden, maar voor vrienden ja. heb je ook een bepaalde vriendelijkheid nodig. En toevallig is het vandaag Doe Vriendelijk Dag. En nu vroeg ik me af, ja, ja vriendelijk zijn, vriendelijk zijn tijdens uh, Doe Vriendelijk Dag, ja, dan nou ga je het een beetje, een beetje uit jezelf uh, opdwingen, maar. Komt vriendelijkheid eigenlijk in de natuur uit zichzelf voort of is het een bepaalde rol die we onszelf aanmeten? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de vraag tussen nature en nurture. Dus is vriendelijkheid aangeboren. En uh, vriendelijkheid wordt in de psychologie vaak gezien als een van de basiskenmerken van iemands persoonlijkheid. En net als alle andere persoonlijkheidstrekken um, worden uh, verschillen tussen mensen ongeveer de helft, ongeveer 50%, verklaard door genetische verschillen. Dus dat betekent dat vriendelijkheid gedeeltelijk is aangeboren. Maar het betekent natuurlijk ook dat het gedeeltelijk niet is aangeboren. En uit onderzoek weten we dat hoe je opgroeit en wat je meemaakt daarvoor belangrijk is. En dat kan dus ook nog veranderen als kind, maar ook op latere leeftijd. En misschien ken je dat ook wel als je omgeving. Over het algemeen worden mensen wat vriendelijker, dus wat milder en zachtaardiger naarmate ze ouder worden. Ja, dat heb ik heel erg ja. dat Heb ik heel erg met mijn vader. Mijn vader was altijd, altijd echt een, een, een bullebak. Dat weet hij ook van zichzelf, want ik heb het ook. Maar dan in, uh, de, nu, nu wordt hij ouder en dan wordt het in één keer een, een vriendelijke ouder man die daar ook ineens geduld heeft. Ja, precies. Ja, Dat, dat, is, dat is echt iets wat heel breed wordt, wordt gevonden in onderzoek ook... en wat we echt uit onze omgeving ook kennen. Dus hoeveel vriendelijkheid deels is aangeboren... kun je het zeker later ook nog wel ontwikkelen. En dat zie je ook wel gewoon echt ja, op groepsniveau gebeuren. En nou, Gaat het ook wel andersom dat je als vriendelijk persoon de wereld opkwam... en na 20, 30 jaar dat je denkt van... nou, nu ben ik, heb ik eigenlijk wel genoeg van dikke middelvinger naar de wereld? Um, ja, natuurlijk kan dat. Het is eigenlijk niet wat je, wat je normaal gesproken ziet... maar er zijn natuurlijk altijd individuele verschillen. En het kan natuurlijk zijn dat er misschien iets gebeurt in je leven... waardoor, waardoor zo'n verandering plaatsvindt. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat echt grote veranderingen in iemands persoonlijkheid... dat zie je natuurlijk niet zo vaak. Het gaat vaak. Ook meestal om wat kleinere verschillen. Ja. Wat, wat is nou het nut van vriendelijkheid? Um, nou, vriendelijkheid is uh, heel erg belangrijk en geen verrassing waarschijnlijk. Vriendelijkheid is vooral belangrijk op sociaal gebied. Dus mensen die vriendelijker zijn, die maken meer positieve gebeurtenissen mee... dan een wat minder vriendelijke medemens. Ah. Ze hebben betere sociale relaties, ze geven aan dat ze minder conflicten hebben... minder ruzie met hun partner, minder conflicten op werk en ook op, uh, ja, met hun vrienden. Oké, okay, dus dat heeft even wel degelijk nut. Uh, heb je dan ook het gevoel dat mensen die vriendelijker zijn, gelukkiger zijn? Uh, ja, over het algemeen uh, zijn mensen die vriendelijker zijn... wel wat gelukkiger en ook tevredener met hun leven. Dus zowel nu als op de langere termijn als in de toekomst. Ah. En betekent dat dan ook dat die mensen verder komen in hun leven? Of zeg je van, nou, dat maakt niet zoveel uit? Nou, dat is natuurlijk een interessante vraag. Want dat zou betekenen dat vriendelijkheid per definitie beter is. En in het algemeen uh, is het wel. Uh, ja, doen mensen die wat vriendelijker zijn het wel beter in het leven? Maar um, er zijn natuurlijk best de verschillen denkbaar afhankelijk van welk beroep uh, je ambieert of hebt. Uh, in hoeverre vriendelijkheid een wenselijke eigenschap is. Dat is misschien in de zorg of in het onderwijs uh, anders dan als je ja, in, bij de marine werkt of zo. Ja, daar kan ik me wel wat voorstellen. Als je te aardig bent bij de marine, dan uh, heb je zo'n okay. kogel in je bos. Daar zit je ook niet op te wachten. Ik ga je bedanken, Odilia, uh, voor het uh, vroege opstaan hier zo in deze show om uit te leggen wat voor Eigenlijk is dat een heel vriendelijk gebaar. Nou, graag gedaan. <laughs> Dankjewel, hoi. <laughs> Oké. Okay, uh.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 To me, he's just a wolf dog on the prowl. wants to. Now. Well, what a dog He even made the teacher Let him sit next to my baby He's a bird dog Hey, bird dog Get away from my question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 Rock the boat, baby. Ik heb hier voor mij Droelo en eh, ze maken deze muziek. En nu is mijn eerste vraag eigenlijk: wat is dit voor muziek? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, want het is niet, uh, dit is niet heel makkelijk uh, definieerbaar. Nee, nee het, het heeft veel weg van een beetje future base achtige muziek. Als je ja, dat iets zo, zegt. Een dus, ja, trap muziek, een beetje ja, daar. Trap, ja, maar daar zit het net ook een beetje naast. Ja, klopt. Waarom? Um, ja, waarom niet? Het soort van je. Ja, is het waren afzetten van, tegen trap? Of? Ook niet echt het bewust of, of per se, het is meer van. Uh, we wouden iets maken waar we zelf. Uh, yeah. we, we, zijn, we komen allebei een beetje meer van de hip-hop. De, de, de old school boom en echt de, de organische sounds. Ja. Die vinden we heel gaaf. Dus een beetje wat, uh, wat, wat losse samples van de Funky drummer. Van James Brown bijvoorbeeld. Daar ga je hard op. Ja. Funkadelic. Ja. Dat soort dingen. En echt al die heel digitaal klinkende synthesizers. Ja, minder. Dus ja. Dat, ja, dan is dit een beetje wat eruit komt. Ja, dat is wel heel anders. Jullie zijn met z'n tweeën in een huis gaan zitten. Ja. Is dat om muziek te maken geweest? Of zaten jullie al in huis en dacht je... nou, dan zitten we hier toch kunnen we net zo goed muziek maken. Um, <tosses> nou, we hebben elkaar leren kennen op, uh, op de kunstacademie. Als je Tinder had gezegd, ga ik het heel leuk vond. <lacht> ja. Okay, ja. <lacht> dat is eigenlijk wel de grap die we gewoon <lacht> tegen iedereen op feestjes zeggen. Ja. Um, maar nee, we hebben elkaar leren kennen op de kunstacademie... hier in Hilversum toevallig. Ja, de HKU. Um, en... Uh, Vincent studeerde muziek, ik Image Media Technologie. Wacht en... even, wat, wat studeer je? Ja, ik zit even de muziek, zag er het wat. Zo, image Media Technologie, soort en van een combinatie tussen uh, film en grafisch vormgeving. Oh wat gaaf. Ja. Um, en toen, uh, Vincent en ik werkten samen aan een project, een yeah. uh, soort van mode -film ding. Um, en toen ja, is eigenlijk een ja. soort van de vriendschap begonnen. Ik, ik was praktisch gezien uh, de hele, elke dag uh, bij hem over de vloer. Dus, okay. ja. ja, en toen was gewoon in elk moment, uh, alle momenten dat we even niks te doen hadden, gingen we gewoon uh, een domme beats maken eigenlijk. En, en zo is dat begonnen. Een domme beats maken, waar, waar begint dat mee? Want ik bedoel, dat gaat niet met, meteen met een heel groot producers-programma dan. Jawel, jawel. Ja, jullie zijn nou echt al ja. meteen in Logic en zo begonnen. Ja, ja, ja. ja, ja, ik, ja dat... ik was daarvoor ook al wel uh, bezig met, met gewoon uh, andere soorten muziek. En ik heb heel veel geëxperimenteerd ah. voordat we ja. dit echt zijn gaan doen. Oké. Okay. Maar. Uh, ja, toen was, het, uh, toen, toen was het voor het eerst echt gewoon voor de lol. Vo volledig voor de lol, zeg maar. En met elkaar. En wie zit er nou achter die, achter die uh, muziekpanelen? En wie geeft de hele tijd aanwijzingen van... nou, nee, dat zou ik anders doen? Uh, de knoppen van de muziek, die uh, beheer ik meer. Ja. Um, maar we zijn wel echt dat we elkaar in alle zeg maar, aspecten feedback geven. Ook als hij uh, visuals maakt, Heijn. Ja. Dan uh, geef ik feedback erop en vice versa. Twee kapiteinen, oh. één schip. Maar als om... hij visuals maakt, waarom maak je visuals dan? Waarom niet? Nou nee, ja, ik bedoel, ja, het is één brand. Het, het is één brand. Oké, okay. wat, wat zie ik bij visuals? Het kan op zich alles zijn. In de zin van, we denken um, onze insteek om het zo maar te zeggen, is dat Droeloo... in definitie niet alleen maar muzikaal is. Mm -hmm. Maar daarnaast. Ik denk natuurlijk dat. Kijk, we zijn natuurlijk als grap begonnen. En ja. voor, het was voor ons alle twee eigenlijk een beetje: hoe kunnen we iets doen? waar onze passie in ligt, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat we gewoon lekker kunnen blijven doen wat we leuk vinden. Ja. Ja. Um, ik zat, voordat we met Droeluk bezig waren, bij een reclamebureau... voor allerlei vervelende klanten, allerlei ja. vervelende dingen te maken. Gadverdamme. Ja, was, uh, ja, en ik deed ongeveer hetzelfde, maar dan freelance. Maar dan uh, muziekjes. Muziek uh, ja. Oké, okay, dus jullie zaten allebei in een soort van reclamewereld... Je, je helemaal kapot ja. te ergeren aan... En die uh, zakken inpakken? Ja. ja, ongeveer. Okay. Dus toen dachten we van nou, waarom uh, doen we dit? Het was een soort van meer een uitlaatklep. Een soort van creatieve uitlaatklep. Die uiteindelijk heel goed is uitgepakt. denk Ja. Oké, okay, maar maak het even voor mij visueel. Want ik bedoel, muziek snap ik. Ja, tuurlijk. Maar jullie treden op. Ja. Wat doe jij dan qua visuele dingen erbij? Um, nou, meestal staat er een hele grote ledmuur achter ons. Ja. Maar er moet wat op. En dat ga jij dan doen? Dat ga ik dan doen. Oké, maar vinden die mensen dat... Want meestal op die festivals staat daar echt iemand die daarvoor ingehuurd is... om de hele dag dingen op die schermen te projecteren. Klopt. En heeft die niet scheidhekel aan jou? Dat die denkt, gadverdamme, ik was net lekker ze. Dat zou best kunnen, ja. Dat kan me zo maar voorstellen. Dat je denkt, nou, ik ben hier voor ingehuurd. Dan komt die droelo weer aanzetten. Dat is toch ook wat. Ik heb hier een nummer van jullie. Hoe heet dat? Oh, dat is uh, backbone. Yeah. Backbone. Yeah. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Ja, prima. I Soon you'll take a bride, and then she said. Hey, you bitch. de man van de, van de filmmuziek geworden. Hij heeft al zoveel films gedaan. Ik, uh, ik herinner me vooral en, uh, een hele toffe track uit Blade... wat hij ooit heeft gemaakt. Maar tegenwoordig maakt hij hele soundtracks. En uh, onder andere Brimstone, Brimstone een uh, film met een Nederlands tintje... Die, uh, die heeft, daar heeft hij die hele soundtrack toen voor gemaakt. En daar is hij ook uiteindelijk voor beloond met een gouden kalf. Gouden kalf 2017 voor beste muziek. En dan heb ik het over de enige echte Junkie XL... Je luistert naar Risa. Hier heb ik twee producers die ook wel een gauw kalf willen. Dat zou leuk zijn. Ik heb het over Droeloo. Hebben jullie wel eens Penis Night? Hebben jullie wel eens dat je naar andere producers kijkt en denkt... Jezus, wat zijn die al ver? Ik heb het vooral wel eens als ik uh, kijk naar hoe jong sommige producers zijn. Zoals? Um, ja, weet het wie ze echt... Ja, Weethan is een uh, producer die ja? echt nu 19, 20 is of zo. ja. ja en echt mega groot in Amerika, echt bizar. En het is dus niet per se dat faam nou echt het ding is, maar ook de manier waarop je muziek maakt is echt heel Op goed. Op welke manier je maakt hij muziek? Um, heel open, soort van alles is heel, um, soort van het, het er gebeurt niet heel veel, mm -hmm. maar daardoor pakt het je wel goed en het is heel, ja, gewoon goed geproduceerd. Maar hoe maak je open muziek? Ja. Um, dat is een hele goede vraag. soort van als behapbare muziek, als, als iemand daar een uh, algoritme voor zou maken, dan uh, zou die goud geld verdienen. En daarom is het dus zo moeilijk om het te maken. Ja, ja, precies. Het moet soort van iedereen moet het kunnen waarderen. Gewoon instantly. Hebben ze dat niet met jullie muziek? Dat denk ik niet. Nee, dat nee, nee, ja, weet ik niet. Onze muziek, af en toe net wat moeilijker is ofzo. Maar het, het is wel altijd wel met het uiteindelijke doel, natuurlijk, dat iedereen het tof vindt. Ja, te is dat echt een doel op zich? Ja, ik weet trouwens niet of dat een doel is. Het is gevaarlijk wij... ook om te zeggen, hè? Vinden want dan zeggen wij... hier ah, pleasers. Ja, nee, het soort van meer, als het, ja. zolang wij het maar... Het is een beetje, ik denk dat het een, een balans is. Ja, zolang, wij het, zolang wij het gewoon tof vinden, en we, wel, en we wel zoiets hebben van volgens mij gaan mensen dit ook wel heel tof vinden. Ja, het is, het is gewoon bewust bezig zijn met het maken van de muziek eigenlijk. Van, je, bent aan het, je bent plezier aan het hebben en ja. muziek aan het maken. Ja. Maar ondertussen denk je ook wel met een stemmetje in je hoofd... van hé, hey, hoe denk je dat mensen dit zullen ontvangen? Of hoe denk je dat... Uh... Maar maak je dan muziek die jij zelf graag wil horen? Absoluut, of maak je muziek absoluut. waarvan je denkt dat anderen het graag willen horen? Nee, nee absoluut. Sowieso wat ik zelf graag wil horen. Het is alleen van, um, als je echt heel crazy experimentele dingen gaat doen... Ja, dan zal een heel groot deel afhaken van het publiek. Dat is gewoon... 1 plus 1 is 2. Zeg maar Maar dat maakt het wel weer wat leuker voor jezelf, denk ik. Dat, dat kan, dat kan. Maar het, het is het ook juist wel dan, een hele erge uitdaging... om die, die, die soort van... simpliciteit uh, te behouden. Dus vind, dat, ja, dat is... Uh, juist ook heel, uh, heel, heel spannend eraan. Hi. Mens, Ja? Ja, ik denk toch wel dat... Uh... Ik denk toch wel dat het, die uitdaging om soort van net op dat middenstuk. Wacht even, gaat verdomme zijn er een uitdaging? Ja. Het is dat van marketingterm: uitdaging. Dat doe je toch niet muziek? Is het voor jou een uitdaging? Nou, niet echt op, niet opeens een uitdaging, denk ik. Meer. Ja, weet niet of. Het... Moeilijk, man. Of het nou een uitdaging is of niet. Ik begrijp voor... daag, je, daag je jezelf uit? Als je voor, voor, als je, als je, want jij bent vooral met het visuele aspect bezig. Ga jij zitten en denk je... ik ga nu iets maken wat zoveel moeilijker is... dan dat ik normaal maak? Of zeg je nou, ik doe het eventjes lekker... zoals, zoals het goed voelt? Soms wel, soms niet. Soms, een soort van... ik ben heel erg fan van... Um, bijvoorbeeld af en toe... om het heel simpel te zeggen... een kleur te pakken die ik echt heel lelijk vind. <laughs> ja. Om even het soort van om te, uh, om te draaien, om het zo maar te zeggen. Zodat je, zodat je eigenlijk wel aan de slag moet voor jezelf. Ja, soort van: ik vind, ik vind echt van dat Aqua -siaan. Echt een hele lelijke kleur Ik vind vaak. zelfs een lelijke naam. Ja, ik heb hem nog nooit van gehoord. <laughs> Aquaciaan, waar zit dat tussen? Een soort van heel lichtblauw. Een okay, beetje een soort ja? van lichtblauw. Oh echte, ja, gadverdamme. Oceaankleur. <laughs> ja. Ja, dat vind ik echt een vieze kleur. <laughs> ja. Maar ik heb wel um, voor onze volgende single... Ja. Er zit heel veel, uh, veel cyaan in. <laughs> Gewoon om jezelf uit te dagen. Ja, meer dat ik zoiets heb van... Nou, als ik dit, als ik dit nou eens doe... Wordt dan mijn denkproces anders of zo? Oké. Okay. Oh, nou, daar is een toverwoord gevallen. Nou, als je thuis zit mee te schrijven... dan... Uh, ja, dan, dan, dan je moet de eind, de eind van de uitzending moet je me laten weten... wat nou die toverwoorden waren via de Radio 1-app. En dan kan je een... Uh, DVD-pakket wil ik nog steeds zeggen. Maar dat is al lang al een Blu-ray-pakket. Blu en dat is een uh, Avengers-pakket. De Blu-ray-Avengers-pakket. Kan je daarmee winnen. Maar voor jullie betekent het... eventjes dobbelen. Oeh. Ik heb hier twee dobbelstenen. Dan ga ik maar eens eventjes uh, gooien. Wat hebben we? We hebben negen gegooid. Een negen. Ga ik even kijken wat er in de digitale kluis zit. Dat is een geluidsfragment. Uh, deze week ging in première Black Panther. Hebben jullie daar wat mee? Oh ja. ja, joh. Hebben jullie hem al gezien? Nee. Nog niet, maar ik ben de soundtrack echt al een paar dagen op de aan het luisteren. Die is ook wel heel Ik Sterker nog, Ik ga voor jou ga ik zo direct ga ik even wat opzoeken. Want Kendrick Lamar heeft meegewerkt. aan soundtrack. Ja, oké, okay, ga ik dat doen. Maar Chadwick Boseman, uh, dat is natuurlijk de hoofdrolspeler Black Panther zelf... die gaf een uh, emotioneel interview over een paar liefhebbers van de film. All of it's been very personal, just watching the kids um, experiencing. And for me, I would say... Uh, You know, there are two um, two little kids, uh, Ian and Taylor, who um, recently passed uh, from cancer. And throughout our filming, I was communicating with them, um, knowing that they were both terminal. And, and what they said to me is, and their parents said, they just, they're trying to hold on till this movie comes mm. and I to a certain degree you hear them say that and you're like like wow that's like I gotta get up and I gotta get up and go to the gym I gotta get up and go to work um, you know I gotta learn these lines I gotta work on this accent uh, you know seeing how devoted all of my castmates are and knowing that that that that that will be something meaningful to them but it's to a certain degree it's, it's a humbling experience because you're like this can't mean that much to them you know but seeing how the world has taken this on seeing how the movement is, how it's taken on a life of its own I realized that they anticipated something great and, um, and I think back now to a kid and just you know uh, waiting for Christmas to come Waiting for my birthday to come mm. uh, Waiting for a toy that was going to That I was going to get a chance to experience Or a video game I did live life waiting for those moments mm. And so it put me back in the mind Of being a kid Just just to experience Those two little boys um, Anticipation of this movie And when I found out that they Take your time with it Ja, het betekent it means a lie. Van de film Black Panther Kendrick Lamar All The Stars. Bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. Oh, you important? You the moral to the story? You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt the man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. It's my percentage, you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. On my mama, that's the realest shit. Yeah. Als hij zelfmoord pleegt, dan hoopt hij dat je hem gaat missen. Jeetje, wat een voorspellende gave had die man Herman Brood. En rock'n'roll junkie. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik Droeloo. En we hebben het al een beetje gehad over de visuele aspecten. Over het zelf uitdagen van jezelf. Heerlijke marketingterm. <laughs> en um, ja, dan komt het buitenland. Het buitenland, ja. Waarom het buitenland. is dat toch zo belangrijk voor muzikanten? Ja... Um... Waarom is het zo belangrijk? Ja, ik denk op dit moment in ieder geval omdat in Nederland... Um, het lijkt in ieder geval alsof er nog geen aansluiting is... met uh, de muziek die wij doen. In Waarom in is dat? dat, ja, dat is de, als we dat zouden weten, dan... Uh... jij ja, die vraag ik, voor ons kan beantwoorden. Is ja, ik denk dat ik hem wel een beetje kan beantwoorden. Ja? Het, het ligt heel ver van een normale belevenis. En ja. aangezien jullie het ook nog eens een keer... zonder uh, gastbijdragers doen van bekende artiesten... Uh, lijkt het me dat het wat moeilijker opgepakt wordt dan bijvoorbeeld... kijk, een Boas van de Beats... die ook een hele eigen sound destijds plot, heeft ontwikkeld. Uh, sterker nog, die heeft eigenlijk een sound ontwikkeld... die nu wereldwijd door heel veel producers wordt gebruikt. Ja. Waarbij ik ook wel heel blij ben om te horen dat jullie dat juist niet doen. Want er zijn heel veel producers die heel veel aansluiting zoeken bij die sound. Mm -hmm. um, die heeft die sound wel naar binnen kunnen dragen... door bijvoorbeeld uh, Polska en, en je broer en... Uh, vergeet ik eventjes de DJ-groep Yellowclaw... die natuurlijk nee. heel veel producties ja. van hun... Dus dat werd in één keer de scene ingeduwd. Ja, misschien is het dan ook wel zo... dat we gewoon heel weinig mensen uit de Nederlandse scene kennen... om dat soort dingen mee samen te doen. Zou je dat willen dan? Nou ja, het zou sowieso wel leuk zijn, denk ik. Als ik ja. nou eens ga zorgen dat jullie met een bekende rapper... in de studio gaan van Nederland. Dat lijkt me best wel cool. Maar dan gaan we hem hier, ja. hier primeuren pri primeur bij Risa. Dat... Uh... Ik, ik, ben wel, ja, ik ben down. Yeah, ja? Let's go. Goed. ja Oké, okay, dan gaan, ja, we, gaan we dat regelen. Okay. Maar goed, even naar die droom naar het buitenland. Die is voor jullie uitgekomen. Ja. ja. Hoe is dat gegaan? Veel te snel. Ja, ja? veel te snel. Nou ja, het is, het is niet, niet om te klagen. Absoluut niet. Want het is, het is super wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar het is zo snel gebeurd dat we nu pas een beetje realiseren wat er allemaal gebeurd is. Wat is er allemaal gebeurd? We zijn uh, een, een half jaar in totaal ongeveer uh, over heel de wereld heen gegaan. De, de, de, over heel de wereld betekent alle continenten? Uh, we zijn, Azië zijn we een paar maanden geweest. Australië zijn we geweest. Uh, Amerika, Noord-Amerika zijn we geweest. Uh, um, helaas, nog, helaas nog niet Zuid-Amerika of Afrika. Nee, dat, dat helaas nog niet. Oké, okay, maar nou kom ik ook net uit Azië, maar ik was er op vakantie. Dus voor jullie verliep dat heel anders. Ja. ja. Wat gebeurde er voor jullie? <coughs> heel veel... Uh... Heel veel lange vluchten en korte avonden. Ja. <laughs> nee, dat was wel echt uh, kenmerkend aan Azië. Het is natuurlijk... Uh, in Amerika, je vliegt, je vliegt binnen Amerika telkens. Ja. Dus telkens twee, drie uurtjes. Uh, lekker een vlucht in de middag en dan s'avonds sta je weer ergens. Maar ja. in Azië is het echt uh, hardcore. Gelijk naar je show, misschien een uurtje slapen naar het vliegveld toe. Ja. Daar uh, op een zeven uur lange vlucht. En um, ja, was wel even... Het was, maar... was pittig, was best wel afzien, maar wel echt. Het soort van het wat Vin wat ook al zei. Van het gaat allemaal zo snel. dat je, je, kan het niet meer, je kan het op een gegeven moment niet meer opslaan ofzo. Oké, okay, zit... maar nu heb je het over, over de vluchten zelf. Maar er gebeurt nog iets tussen die vluchten door? Wat, tuurlijk, je, wat je moet doen? Dat, dat is het ding, <laughs> soort van je, je, je binnen, binnen die periodes, je staat nooit stil. Je kan het nooit soort van even verwerken ofzo. Dus dan zijn de momenten, zoals die hele lange vluchten af en toe, zijn de momenten die je dan juist als eerste weer herinnert, omdat je dan even stil zit. En dan kijk je elkaar aan en zeg je... wat zijn we in godsnaam mee bezig? Ja, joh, één weekend gingen we van Shanghai hmm. naar Jakarta... naar Taipei, weer terug naar Shanghai. Ja. En toen hadden we ook echt zoiets van... wat is hier allemaal aan de hand, joh? Dat is ook nog best wel een pokkenend van Shanghai naar Jakarta. Het zijn echt twee tegenstelde. Ja, ja. Dat, is even, uh, dat is een flink stukje. Ja. En wat doe je dan op zo'n vlucht? Um, Probeer te slapen. muziek luisteren, een beetje ja. slapen. Probeer ja. te slapen met muziek... Uh. Ja, dat, dat werkt best goed. Ja, in vliegtuigen vliegtuig ja, dat is, werkt dat best al, goed. Ik know. Ja. Ja. Ja. Dat is een truc, soort van, ik heb een paar, paar tracks die echt wat soort van mijn slaap. Ik heb uh, een playlist. Ja, ja. Van een een slaapplaylist. Zullen we de producers niet noemen? Want ze <laughs> zijn niet helemaal. Dat is eigenlijk nooit de bedoeling voor hen geweest dat je in slaap viel tijdens de vlucht. Uh, wat, wat gaat er in de toekomst met jullie gebeuren? Ja. We gaan binnenkort weer naar Amerika toe ja. in maart. Een um, aantal hele leuke shows. Uh, voornamelijk festivals deze keer. We gaan, dus echt ja. het, we gaan dit keer echt het festival traject van Amerika betreden. Um, dat is heel leuk. En 9 maart een nieuwe single? 9 maart een nieuwe single? Ja. Zeker niet te vergeten. En uh, als, je, als je het oude werk wil horen, nog niet zo oud werk, uh, uit 2017, november 2017 geloof ik? So, yeah. De EP? Uh, ja, dat is dan. Ja. Hoe Wacht heet dan. die? Uh, A Moment in Time. A Moment in Time. Dus die kan je dan ook nog luisteren. Yes. En uh, wij gaan zorgen dat jullie met een bekende Nederlandse rapper de studio gaan. Gaan, ja. gaan we eventjes een uh, reportage over maken dan. Dat is extra, extra content voor mij gewoon. <laughs> en dan gaan we dat even hier primeren. <laughs> Alles voor de content. Alles voor de content. Um, ik zie jullie terug. En anders hoor ik jullie terug. Top. Ja. Ja? Nou, bedankt dat we hier uh, mochten zijn. Ja, yeah, thanks for having us. Dus sowieso. En tot de volgende. Tot de volgende keer, inderdaad. Zo direct in het volgende uur gaan we het hebben over kunst... maar op een hele andere manier dan je gewend bent.